Maar het is goedemiddag. Goedemiddag. Goed jullie allemaal te zien. Bekende, soms minder bekende gezichten. Hey, de afgelopen zomer zijn we bezig geweest met een, uh, met een serie. Een aantal van jullie zijn een tijdje niet geweest vanwege vakantie. Maar we zijn bezig geweest met een serie genaamd Jezus is. Puntje, puntje, puntje. En in die serie hebben we... Gekeken naar namen of titels of eigenschappen van Jezus. Heel de Bijbel is vol met, met wie Jezus is. We hebben gekeken naar Jezus als de Goede Herder. We hebben gekeken naar Jezus als de waarheid. We hebben gekeken naar Jezus als de wijnstok. Noem maar op, al die titels en namen. Jezus is als een schitterende diamant. En al die eigenschappen en namen en titels zijn... Als verschillende zijden van diezelfde diamant. En elke keer zien we weer een andere kant of zijde. En dan ja, verwonderen we ons weer over hoe mooi en hoe groot en liefdevol Jezus is. En wat Hij in ons leven wil doen. En vandaag wil ik het met jullie hebben over Jezus als voorbeeld. En hoe Hij ons steeds meer wil maken zoals Hij. Maar ik wil beginnen met een vraag. Als ik jullie vraag wat een icoon is, wat zou je dan zeggen? Wat, wat is een icoon? He? Dat zou je niet weten, nee. Nou, ik denk dat als ik voor jullie antwoord geef, dat er een aantal verschillende antwoorden gegeven zullen worden. Um, de wat... Even kijken doet hij. Ja, de jongste generatie, zeg maar, de smartphone-generatie zal zeggen... ...dit zijn icoontjes, toch? En de wat oudere generatie zal wel zeggen... ...nee, dit is een icoon. Weet je, zo'n oud schilderijtje wat je vaak in van die oude kerken ziet. En anderen zullen zeggen, nee, dit is nou een echt icoon. Hè? Nelson Mandela, icoon voor onze tijd. Maar vanmiddag wil ik jullie het nieuws brengen, namelijk dat jullie... Wij, jij en ik, wij zijn iconen. Wij. Denk je, hè? Ik, een icoon? Ja, jij bent een icoon. En waarom zeg ik dat? Omdat het woord icoon komt van het Griekse woord eikon. En eikon betekent beeld of evenbeeld. En dat was Gods bedoeling vanaf het allereerste begin. Dat wij zijn evenbeeld zouden zijn. Dat wij op hem zouden lijken. Dat wij zijn beeld zouden weerspiegelen. Zijn heiligheid, zijn puurheid, zijn liefde, zijn creativiteit. Noem maar al die eigenschappen. Het was de bedoeling dat wij mensen Gods beeld zouden weerspiegelen. Dat we iconen, beelddragers zouden zijn. Nou, dat, dat zie je al. In het eerste hoofdstuk van Genesis. Oeh, je ziet, de rood zie je niet zo goed. Genesis 1, vers 26 en 27. Het eerste hoofdstuk. Daar staat, toen zei God, laten we mensen maken. Mensen die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. God schiep de mens als het evenbeeld van zichzelf. Hij schiep de mens... Man en vrouw. Nou, wie heeft er wel eens van de Septuagint gehoord? Ja, ik zie een paar vingers. De Septuagint is een hele oude Griekse vertaling van het Oude Testament. Heel veel uh, Joden die buiten Israël uh, woonden... Die, die, die verstonden geen Hebreeuws, maar die lazen in het Grieks. En die Septuagint, elke keer als je hier... Ja, even beeld of beeld ziet, dan wordt datzelfde woord icon gebruikt. En dat woord icon, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, van Genesis tot Openbaring zie je dat dat woord icon of beeld elke keer weer terugkomt. Nou, elke keer als dat woord icon gebruikt wordt, dan laat ik het in het rood zien. Nou, dat zie je hier dus niet, dus dan is het onzichtbaar. Dus elke keer als je een zwart gat ziet, dan moet daar dus beeld of evenbeeld staan. Oké? Okay? Nou, nu heb ik even jullie eh, verbeeldingsvermogen nodig. Stel dat we in staat zouden zijn om met een tijdmachine te reizen. We konden met een tijdmachine reizen en we zouden in staat zijn... om helemaal terug te reizen naar het allereerste begin van de geschiedenis. Dus zelfs nog voor de zondeval. Stel dat we helemaal terug zouden kunnen reizen naar het Hof van Ede. Waar Adam en Eva in harmonie met God leefden. En we zouden door de, de Hof van Ede lopen en we zouden Adam en Eva tegenkomen. Wat zouden we dan aan hun kunnen zien? Wat zouden we aan hun kunnen zien? Behalve dan dat ze naakt waren. Oké, okay, stel dat we dat in staat zouden zijn om dat even helemaal te negeren. We zouden alleen maar hun in de ogen kijken. Wat zou je dan in Adam en Eva zien? We zouden zien dat ze volmaakte beelddragers van hun schepper waren. Waarschijnlijk zouden we het uitroepen... Wauw, wat lijken jullie op je maker. Waarschijnlijk zouden we kunnen zien dat ze perfect in puurheid... En, en liefde, dat ze het karakter van God zouden bespiegelen, zelfs de creativiteit, de manier waarop ze al die namen gaven, en al die verschillende beesten, we zouden zien dat ze volmaakte beelddragers van God waren. Maar de meeste van jullie vertel ik niks nieuws als ik zeg dat al twee hoofdstukken later in hoofdstuk 3, dat dat prachtige beeld van God in de mens gebroken werd kapot ging. Het was als een spiegel die in duizend stukjes viel toen de mens ervoor koos in plaats om met God te wandelen te rebelleren tegen God en God terug toe te keren en de andere kant op te lopen. Dat prachtige beeld van God brak als een spiegel in meer dan duizend stukjes. Nou, de vraag is als God nog in dat gebroken beeld keek, zag hij dan nog steeds iets van zichzelf? Ziet God na die zondeval, hoe dat genoemd wordt, nog steeds iets van zichzelf? Wat denken jullie? Als God in die spiegel kijkt, ziet hij dan nog wat van zichzelf? Stukjes. He, ik denk dat wij nog steeds beelddragers zijn van God, maar wel ontzettend gebroken. Ontzettend misvormd. Nou en weet je, dat vind ik nou het ongelooflijke van het Bijbelse verhaal van Genesis tot de openbaring. Dat ondanks dat dat gebeurde, dat de mens zijn rug toekeerde naar hem en dat dat beeld gebroken werd... Dat God dat verlangen om zijn beeld reflecteerd te zien in de mens nooit opgegeven heeft. Hij bleef de mens opzoeken. Door Noach, door Abraham, Hij maakte verbonden met ze. Hij gaf de mens de wet door Mozes. En wat staat in de wet? In de wet stond precies hoe de mens moest leven om beelddraag te zijn van God. Hielp Hielp dat? Hielp de wet de mens meer beeldrager te worden van God? Nee, je zag dat er twee dingen gebeurden. Aan de ene kant liet de wet de, de, de mensen zien hoeveel ze tekortschoten, zodat ze geen eens meer probeerden om beeldrager te zijn van God. En aan de andere kant gebruikten mensen de wet en maakten er iets wettisch van. He, zoals de fariseeën ze legden zichzelf, maar vooral anderen, een zwaar juk op, wat niemand kon houden. Dus God gaf de wet, dat werkte ook niet. God stuurde zijn profeten, zijn priesters, zijn koningen, om zijn volk elke keer weer naar zichzelf toe te roepen. In de hoop dat dat iets van zijn beeld in de mens zou herstellen. Werkte dat? God gaf ze een tempel. Een plek waar ze elke keer weer herinnerd werden aan, het, aan de aanwezigheid van God in hun midden. Een plek waar ze God konden ontmoeten, een plek waar ze God konden aanbidden. bidden. Hielp dat? Nee, het volk werd alleen maar meer ongehoorzaam en liep andere goden achterna. En liet juist de mensen in de steek naar wie Gods hart het meest uitging. De weduwen en de wezen en de vreemdelingen en de armen. Dus God had op een gegeven moment geen andere keuze meer dan zijn eigen volk in ballingschap te brengen. Weg te sturen uit het beloofde land. Misschien zouden ze nu een lesje geleerd hebben. Wat denk je? Al heel snel was de mens alleen maar bezig met dat beeld van God in zichzelf keer op keer te breken. Als een hamer die op die spiegel slaat. Nou, weet je, ik, ik, ben, ik ben een visueel ingesteld iemand. Dus als ik de Bijbel lees, dan probeer ik me constant uh, beelden voor de geest te halen. En ik kan me zo voorstellen dat de engelen, verzameld rondom Gods troon, op een gegeven moment... ...tegen God zeiden in, in pure verbazing. Heer, wat kan nou nog dat beeld van u in de mens herstellen? Het, het, het lijkt wel alsof u alles geprobeerd heeft en niets werkt. En dat God zegt... ...vrienden, heb geduld. Op precies het juiste moment in de geschiedenis zal ik doen wat nodig is. Door mijn zoon zal ik neerdalen naar de aarde... En worden zoals zij. Want alleen door als hen te worden, kunnen zij weer als mij worden. Nou, dat gigantische mysterie hebben we dus 2000 jaar geleden gezien. En sindsdien lezen we daarvan in het Nieuwe Testament. God werd mens als wij in de persoon van Jezus. Laat dat stotje doordringen. God, die almachtige schepper van hemel en aarde, werd geboren als een hulpeloos babytje in de persoon van Jezus. Groeide op als de zoon van een timmerman. En waar die eerste Adam jammerlijk faalde, leefde die tweede Adam, zoals Jezus wel genoemd werd, als het volmaakte beeld van God. In alles wat Jezus dacht, in alles wat Jezus zei, in alles wat Jezus deed reflecteerde hij op een volmaakte manier dat beeld van God. Daarom zei Jezus op een gegeven moment ook, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Een paar jaar later, de apostel Paulus, een van Jezus' volgelingen, die zegt op een gegeven moment dit, Christus is het beeld van de onzichtbare God. Hij is als eerstgeborene verheven, over heel de schepping. Wat hier staat, hè, wat je dus niet kunt lezen in het rood, beeld, opnieuw dat woord icon. Jezus is het volmaakte beeld van God. Maar weet je, dat vind ik het beste nieuws. Hier houdt het niet op. Jezus kwam niet alleen naar de aarde om dat beeld van God weer aan ons te laten zien, nee, hij kwam vooral om dat gebroken beeld in jou en mij weer te herstellen. Jezus leefde het leven wat wij eigenlijk hadden moeten leven. En vervolgens koos Hij om de dood te stierven die wij eigenlijk verdienen te sterven. Jezus neem, nam al die scherven. Al onze gebrokenheid, al onze zonden nam Hij op zichzelf aan het kruis. En Hij werd erdoor verpletterd. Hij stierf. Hij droeg Gods toorn over de zonden. En toen stond hij op uit de dood na drie dagen. Hij overwon de zonde, hij overwon de dood, hij overwon het kwaad in ons hart. Zodat als wij ons geloof in hem stellen en zeggen, Heer, ik kan het niet alleen, ik heb uw hulp nodig, wilt u mijn redder, wilt u mijn heer zijn, dan op de andere manier mogen wij leven vanuit zijn opstandingskracht. En dan gaat de Heilige Geest ons van binnenuit steeds weer maken zoals wij dat wij steeds meer dat beeld van God opnieuw mogen gaan reflecteren. Nou, ik zie een aantal van jullie kijken. Ja, dat klinkt prachtig. Hele mooie theorie. Maar hoe komt dat dan? Dat zoveel christenen... Dat zoveel christenen en ik ook... Zo worstelen met het meer worden als Jezus. Hoe komt het, hoe komt het nou dat ik zo weinig nog... Op Jezus lijk. Worstel je daarmee soms? Hè, met, met je oude ik. Met je zonde. Met je, met je verkeerde gewoontes. Ik had het vanochtend nog. Het was Eline's verjaardag Ze Ze zat een prachtig wit jurkje aan. En vervolgens geef ik haar een glasjouderange. En ze giet de helft zo op haar mooie jurkje. En in plaats van liefdevol te reageren, schiet ik uit mijn slof. En denk ik, oh boy, waarom kan ik op dat moment niet meer als Jezus reageren? Meer geduldig, meer liefdevol. Ken je dat? Hoe worden we nou meer als Jezus? Dat is eigenlijk sinds ik tot geloof gekomen ben, twintig jaar geleden, mijn grote vraag. Ik heb er ontzettend veel boeken over gelezen. Theologie, noem maar op, discipelschap. En eigenlijk ben ik twee antwoorden tegengekomen. Aan de ene kant wordt er gezegd... weet je, je hoeft helemaal niks te doen. Het enige wat nodig is, is dat je je helemaal overgeeft aan God... en dan gaat de geestje van binnenuit veranderen. Dat is het ene antwoord. Het andere antwoord wat ik elke keer weer tegenkom is... ja, dat is leuk en aardig, maar jij moet je Bijbel lezen. Jij moet veel bidden, jij moet vasten, jij moet mensen dienen... Jij moet dit, jij moet dat, jij moet dat en dan, zeker word jij meer als Jezus. Wat is het nou? Wat is nou waarheid? Nou, ik wil een vers vanmiddag met jullie delen. Wat ik geloof, is de sleutel naar het meer worden als Jezus. En dat vers staat in 2 Korinther 3, vers 18. Laten we het samen lezen. Opnieuw, Paulus zegt daar, wij alle die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dus opnieuw dat woord eikon. Laat ik het nog een keer lezen. Wij alle die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Nou, er staat ontzettend veel in dit ene vers. Ik wil de drie dingen uit tillen. Allereerst, dat we de luister van de Heer aanschouwen met onbedekt gezicht. Blijkbaar kan ons gezicht dus wel bedekt zijn. Kunnen we dus... God niet zien zoals hij is de Bijbel zegt zelfs dat van nature we allemaal een bedekt gezicht hebben waardoor we niet echt kunnen zien wie God nu werkelijk is dat we van nature niet kunnen zien hoe groot en hoe liefdevol en hoe prachtig en hoe heilig God is misschien herken je dat wel in je eigen leven je, je hoort hier de preek je leest in de Bijbel en je denkt ja het zal allemaal wel ik zie het niet nou, we kunnen dus alleen God echt zien voor wie hij is als die bedekking weggenomen wordt. En de enige manier waarop dat lukt, is als God dat zelf doet. En God wil die bedekking wegnemen op het moment dat wij neerknielen bij het kruis. En ons ego daar neerleggen. We zeggen, Heer, vergeet. Ik wil u volgen, wilt u mij vergeven. Doet u mij veranderen van binnenuit. Dus dat is het eerste. Met onbedekt gezicht. Het tweede wat dit vers ons vertelt. Is dat het worden van als Jezus. Als Jezus dat we dat nooit zelf kunnen doen. Maar dat dat het werk van de geest is. Vrienden. Hoeveel zelfhulpboeken je ook leest. Uiteindelijk kunnen we onszelf van binnenuit nooit veranderen. Hoe hard je het ook probeert. Dat kan alleen... De heilige geest, het is het werk van de geest, zegt dit vers. Alleen als wij vervuld zijn met de heilige geest... kan God ons van binnenuit maken zoals Hij. Weet je, Efeze 5, vers 18 zegt... Word niet dronken met wijn... maar word vervuld met de heilige geest. Het is een opdracht. Heel lang dacht ik dat dat eenmalig was. Word vervuld, hè, als je net tot geloof komt en net zit maar letterlijk staat daar in het Grieks, wordt constant vervuld. Keer op keer, op keer, op keer. Blijkbaar lekken we dus ergens. Op het ene moment zijn we vol van de geest, en het andere moment voelen we ons leeg. Nou, ik heb goed nieuws. God wil niets liever dan ons elke keer weer te vullen met zijn Heilige Geest. De Bijbel zegt zelfs, als jullie vaders al... Het beste voor jullie kinderen willen. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de heilige geest geven. Die hem daarom vragen. Het enige wat we dus hoeven te vragen. Heer, vul me weer opnieuw. En dan doet hij dat. Dat is het tweede. Alleen door het werk van de geest. Ten derde. Dat we alleen worden als Jezus. Als we naar de luister van de Heer kijken. Nou, ik heb het woord al een paar keer gebruikt. Luister van de Heer. Maar... Wat, wat betekent dat? Luister. Niet luister, maar dat woord luister van de Heer. Hoe zou je dat omschrijven? Dat is niet echt een woord wat je in het dagelijks taalgebruik gebruikt. Connie, hoe is het met je luister? Iemand, wat betekent dat woord luister? Heerlijkheid? Pracht? Weet je, ik, ik moest echt even opzoeken, wat betekent nou dat woord luister? En een aantal uh, Bijbelse commentaren en woordenboeken, die geven me deze woorden. Oneindige schoonheid, grootheid, puurheid, heerlijkheid, majesteit en heiligheid. Dat is de luister van de Heer. En wij Gods kinderen worden dus uitgenodigd om er elke keer weer naar te kijken. En ons erover te verwonderen. En daardoor steeds meer veranderd te worden. Nou, misschien denk je wel... Kijken naar de luister van de Heer... Is God niet onzichtbaar? Zegt de Bijbel niet dat wie God zien niet zullen leven? Omdat God veel te heilig en, en majesteitelijk is? Ja, klopt. God is onzichtbaar voor onze natuurlijke ogen. Maar de Bijbel zegt wel degelijk dat we God kunnen zien met geestelijke ogen met de ogen van geloof. En hoe zien we God? Hoe zien we de luister van de Heer? Nou, allereerst door in de Bijbel te lezen. Het woord van God is de manier die God ons gegeven heeft om hem steeds meer te be beter te leren kennen. Om te zien wie Jezus nou echt is. Maar we kunnen ook de luister van de Heer zien door te bidden, te praten met God. We kunnen de luister van de Heer zien door gewoon stil te zijn voor God en te proberen naar zijn fluisterstem te luisteren. Weet je, we zien de luister van de Heer op het moment dat we met z'n allen zingen en God aanbidden. Dan zien we iets van de luister van de Heer. Al die verschillende dingen is kijken naar de luister van de Heer. En hoe meer tijd we doorbrengen met Hem, hoe meer we worden als Hem. Nou, het klinkt allemaal misschien heel theoretisch en abstract, even een concreet voorbeeld. Je ziet dit principe ook bij oudere stellen. Hoe meer tijd ze doorbrengen met elkaar, hoe meer ze kijken naar elkaar, hoe meer ze worden als elkaar. Dit stel is 103 en 104 jaar oud. Dit is het langst getrouwde stel ter wereld. Ze zijn 85 jaar getrouwd. Hey, en zie je hoeveel ze op elkaar lijken? Weet je, wetenschappers hebben hier onderzoek naar gedaan. Waarom stellen steeds meer op elkaar gaan lijken? Hoe ouder ze worden. En weet je wat ze ontdekt hebben? Dat stellen steeds meer op elkaar gaan lijken. Omdat ze onbewust elkaars gezichtsuitdrukkingen gaan reflecteren. Gaan imiteren. Dus hoe meer je naar elkaar kijkt. Hoe meer je op elkaar lijkt. Dat is echt zo. Je ziet dat ook bij dit stel. En helemaal bij dit stel. Je ziet het trouwens ook bij hondeneigenaren en hun honden. Vrienden, serieus, dit, dit principe... Dit principe van hoe meer je naar elkaar kijkt, hoe meer je op elkaar lijkt, geldt dus ook voor ons geloof. Hoe meer we naar Jezus kijken, hoe meer we op hem gaan lijken. Hoe meer tijd we met hem doorbrengen, hoe meer we als hem zullen worden in onze liefde, in onze blijdschap, in onze vrede, in onze geduld, in onze zelfbeheersing, in onze zachtmoedigheid. Wie wil daar nou niet meer van in zijn leven? Ik wel. meer liefde, meer blijdschap, meer vrede, meer geduld, meer vriendelijkheid, meer zachtmoedigheid. Ik heb dat zo nodig. Ook als mijn dochter <laughs> Judy Ranchova mooi met een jurkje gooit. En daarom wil ik jou en mij vanochtend opnieuw uitdagen om, om Jezus uit te nodigen in alle aspecten van ons leven. Dus niet alleen in dat geestelijke gedeelte. He, zondagochtend naar de kerk, zondagmiddag, sorry. Of bijbel lezen en bidden. Maar dus ook als we maandagochtend in de file staan. Ook als we de vaatwassen inruimen. Ook als we iets gaan drinken met vrienden. Ook als we een potje voetbal of dart spelen. In alles kunnen we Jezus betrekken. Ons bewustzijn van zijn aanwezigheid. Weet je, dat is eigenlijk kijken naar de luister van de Heer ons bewust zijn van zijn aanwezigheid en kijken naar hem in die situatie, hem uitnodigen in die situatie. Dat is Jezus aanschouwen met de ogen van geloof en daardoor worden we steeds meer zoals hij, langzaam maar zeker. Nou, ik wil nog één vers met jullie delen wat spreekt over ons als beelddragers, als iconen van God. Romeinen 8 vers 28 tot 29. Daar staat het volgende. Wij weten dat God alles tot een goed einde brengt, of alles ten goede keert, voor hem die hem lief hebben. Voor hem die hij besloten heeft te roepen. Want wie het zijn, weet God van tevoren. En hij heeft ze voorbestemd, om wat? Waartoe zijn we voorbestemd? Om het evenbeeld te zijn, opnieuw dat woord icon van zijn zoon, zodat die de eerste zou zijn van een groot aantal broeders en zusters. Zo vaak hoor ik christenen zeggen: als ik maar Gods wil voor mijn leven wist, dan puntje, puntje, puntje. Vrienden, dit is Gods wil voor ons leven: dat we steeds meer wildrager van Jezus gaan zijn, dat we steeds meer op Hem gaan lijken, dat we steeds meer gaan lief hebben als Jezus, dat we steeds meer gaan dienen als Jezus, dat we steeds meer gaan vergeven als Jezus, dat we steeds meer gaan praten als Jezus. Ik durf het aan te zeggen dat niets belangrijker is voor God en daarom zou niets belangrijker moeten zijn voor ons. Ik wil eindigen met een persoonlijk verhaal. 22 jaar geleden worstelde ik gigantisch uh, met mijn leven. Ik was van Utrecht naar Leiden verhuisd, waar ik mijn studie zou gaan uh, voortzetten. Maar ik kende er niemand, ik voelde mijn moederziel alleen. Ik was mijn geloof in God was ik kwijt. Ik, was, ik had wel een of andere christelijke opvoeding, maar ik geloofde er helemaal niks meer van. En daar kwam nog bij dat ik mijn studie ook nog eens verschrikkelijk vond. Ik moest zulke dikke... Ik studeerde rechten. Ik moest zulke dikke boeken lezen. Ik zat in een diepe identiteitscrisis. En toen vond ik een kamer... bij een Hindoestaanse Surinaamse... Big Mama. Mauli. Begin jaren 60... Of begin 60 was ze, toen ik bij haar kon wonen. En zij was christen. En um, in het begin was ik heel afstandelijk... Maar ze probeerde me niet te overtuigen van haar geloof. Ze preekte niet tegen me. Puur door hoe ze leefde zag ik wie Jezus was in haar. Ze had een verschrikkelijk leven gehad. Ze, ze was getrouwd geweest met een man die haar verschrikkelijk mishandeld had en misbruikt had. Ze was op een gegeven moment tot geloof gekomen vanuit een hindoe-achtergrond. En ze was door heel haar familie compleet verworpen. Ze had verschillende malen kanker gehad. En toch zag ik zo'n ongelooflijke liefde en vrede in haar. Ja, ik wist, dat is niet van deze wereld. Ze typte regelmatig mijn scripties uit. Dat was nog op zo'n typewriter. En, uh, ze kookte heerlijke rotties voor me met kousenband en currykip. Ik zag iets in haar van Jezus. Beter gezegd, ik zag heel veel van haar in Jezus. En als ik nu terugkijk op mijn leven, weet ik dat God Mauli gebruikt heeft om mij weer terug te roepen naar hemzelf. En weet je, ik geloof dat dat de manier is waarop God mensen wil laten zien. Zich aan mensen wil openbaren door mensen als Maui maar ook door mensen als jij en ik. De wereld snakte naar Jezus te zien in zijn volgelingen. Ik weet of je wel eens van Gandhi hebt gehoord. Een mensenrechtenactivist uit India. Die had heel veel uh, vriendschappen met christelijke presidenten en christelijke voorgangers, En die zei op een gegeven moment... Ik houd van uw Christus. Het zijn alleen zijn volgelingen waar ik een probleem mee heb. Nou, ik denk dat ook heel veel volgelingen of heel veel mensen vandaag de dag hetzelfde denken. Ze vinden Jezus fantastisch, maar ze hebben niks met, de, met zijn kerk. En waarom is dat? Omdat christenen zo vaak iets anders spreken dan zijn leven. Vrienden, ik geloof dat de wereld snakt Jezus te zien in zijn volgelingen. En daarom wil ik afsluiten met deze vraag. Hoeveel van Jezus kunnen mensen in ons zien? Dat is best een confronterende vraag, toch? Laat ik het zo stellen. Hoeveel meer kunnen mensen van Jezus nu in ons leven zien... vergeleken met toen we net tot geloof kwamen? Opnieuw, ik weet dat dat een confronterende vraag is... maar ik weet ook dat er niet zo mooi is... dan terug te kijken op je eigen leven... En te zien, hey, ik ben eigenlijk steeds liefdevoller geworden. Ik heb steeds meer vrede in mijn hart. Ik heb steeds meer geduld. Ook als mijn dochter een glas juur over haar witte jurkje gaat. En tegelijkertijd, laten we eerlijk zijn, zo vaak kijken we naar ons eigen leven en lijkt het zo ongelooflijk traag te gaan, die verandering. Soms lijkt het alsof die groei er helemaal niet is. Soms lijkt het zelfs alsof we weer helemaal teruggaan. Na het begin. En worstelen we weer met dezelfde dingen. Laat me je deze bemoediging geven. Namelijk dat God van ons houdt... precies zoals we zijn. We hoeven zijn liefde niet te verdienen. Dat heeft Jezus al verdiend aan het kruis. Dus Hij houdt van ons zoals we zijn. Maar Hij houdt zoveel van ons... dat Hij ons niet wil laten zoals we zijn. Hij houdt zoveel van ons dat Hij ons steeds meer wil maken zoals Hij. En de belofte van de Bijbel is dat het goede werk wat Hij in ons leven begonnen is, misschien al jaren, misschien net, een paar dagen of misschien net, een paar minuten geleden, dat Hij dat zal volmaken. Dat Hij dat zal afmaken tot de dag dat Hij terugkomt. En dan zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht, face to face, en de Bijbel zegt, op dat moment zullen we zijn zoals Hij. Volmaakt. En tot die tijd zijn we een werk in uitvoering, Het vallen en opstaan. een work in progress. En tot die tijd mogen we kijken naar Jezus als ons voorbeeld. En op Hem gaan lijken. En hopelijk als je het straks naar huis gaat en je wordt morgenochtend wakker... dan hoop ik niet dat je denkt... oh ja, ik moet heel erg op Jezus gaan lijken... en dat je heel hard je best gaat doen... want dat gaat niet werken. Maar dat je in plaats van naar je eigen zonde en tekortkomingen... gaat kijken dat je dat niet gaat doen... maar dat je vooral naar Jezus gaat kijken. Dat je in, de, in je Bijbel gaat lezen... Of, of gaat bidden, of gaat praten... of Hem gaat betrekken met alles in je leven... En dat je gewoon naar zijn schoonheid, naar zijn liefde, naar zijn heiligheid gaat kijken. En zonder dat je door hebt, ga je steeds meer worden als hij. Zo werkt het. Geloof ik echt. Langzaam, maar zeker gaan we op Jezus lijden als ons voorbeeld. En vrienden, dat is het mooiste wat er is, echt. Terwijl Koen aan het spelen is, wil ik jullie uitnodigen om gewoon even stil in je hart gewoon even met God te praten. Gewoon even te zeggen wat je tegen hem wilt zeggen. Misschien denk je van. Ja Martijn wat je daar zei over mijn zicht bedekt. Dat ik God niet echt kan zien. Hoe die is. Misschien wil je God simpelweg vragen. Om die bedekking weg te halen. Om je leven misschien voor het allereerst aan Jezus over te geven. Om hem aan te nemen als jouw heer en redder. Doe dat dan, nu, als je dat wilt. Misschien zeg je, ja Martijn, er zijn delen in mijn leven waar ik Jezus nog niet heb uitgenodigd. Ik ben christen, ik wandel met hem, maar er zijn delen die ik nog voor mezelf hou. Die delen wil ik overgeven aan Jezus, hem uitnodigen. Zodat ik ook in die delen hem kan zien, in zijn schoonheid, in zijn luisteren. Laten we tijd nemen van stilgebed en dan zal ik afsluiten en kunnen we verder gaan met Godprijs.